Zes uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Henk Kamp begint vandaag met zijn verkenningswerk voor de kabinetsformatie. Om acht uur komt als eerste VVD-leider Mark Rutte langs op het Binnenhof. De komende dagen praat Kamp ook met andere lijsttrekkers. De gesprekken gaan over wie als informateur kan optreden. En ook wordt gesproken over welke opdracht die informateur meekrijgt. Kamp verwacht woensdag zijn bevindingen aan de Kamer te presenteren. Donderdag debatteert de Kamer over de formatie.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 Het weer. Het is vandaag zwaar bewolkt en het regent af en toe. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. zee is de wind krachtig tot hard. En pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen. Op deze vrijdag 14 september... VVD-leider Rutte wil radiostilte rond de formatie... zodat het vormen van kabinet geen vertraging oploopt. Tja, radiostilte, dat kunnen we niet uitzenden. Daarom posten onze verslaggevers vandaag voor de deur van verkenner Henk Kamp. We moet alleen nog even uitzoeken waar hij zit oud Frans Wijsglas vragen we naar de procedure... en een vriend van Henk Kamp, Jan Kamminga... weet meer over het karakter van de gloednieuwe verkenner. Aandacht ook voor de onrust over de anti-islamfilm. Grote zorg in Amerika, nu er in steeds meer landen in het Midden-Oosten... gewelddadige protesten tegen de film zijn. Ik spreek onder meer met Midden-Oosten-deskundige Leo Kwarten over de film. Nieuws ook over het nieuwe pinnen, want dat blijkt toch minder veilig dan gedacht. We hebben het ook over bijzondere hulp aan kinderen van gescheiden ouders. Ouders die maar niet ophouden met ruzie maken. En de herdenking van Neil Armstrong, de huldiging van de Pumerentse Blade Babe. En we blikken met Tom van het Hek natuurlijk vooruit op het Davis Cup duel Nederland-Zwitserland. Dat en meer. Het Radio 1-journaal tot de half tien. Kunnen ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. VVD-minister Kamp begint zo dadelijk aan de eerste verkennende gesprekken. Om acht uur is Mark Rutte als eerste aan de buurt. Politiek verslaggever Dominique van der Heijden over wat Kamp gaat doen als verkenner. Eigenlijk gaat Henk Kamp precies hetzelfde doen wat uh, in, bij vorige verkiezingen na vorige verkiezingen koningin Beatrix deed. Hij gaat vragen aan de partijen, aan al die fractievoorzitters, al die partijleiders, nou, hoe interpreteert u deze uitslag, wat vindt u dat er moet gebeuren, welke coalitie zit u, ziet u zitten en welke informateur moet er komen. Wat gaan die partijen dan doen? Die gaan hem vertellen wat zij natuurlijk in hun eigen belang vinden dat er gebeurt. Ja, maar die partijen hebben verschillende wensen. Neem de SP. De SP zal zeggen, nou wij zien nog steeds wel een coalitie zitten waar de SP aan meedoet, bijvoorbeeld samen met de Partij van de Arbeid en een aantal andere partijen. De Partij van de Arbeid zal zeggen, nou wij vinden het ook nog steeds wel interessant om te kijken of het mogelijk is om iets met de SP te gaan doen. De VVD zal ook zeggen, we willen graag kijken naar allerlei opties van partijen die het uh, voor een groot deel met ons eens zijn. Dat wil dus zeggen dat er ook nog andere opties zijn dan alleen VVD en Partij van de Arbeid samen. Ja, nu hoorde dat Dominique al zeggen. Kamp neemt dus min of meer de rol over van Cody en Beatrix... al ziet hij dat zelf niet zo. Ik heb helemaal geen idee van... Uh... Hoe, hoe, hoe dit in de schaduw zou kunnen staan van wat de koningin heeft gedaan. Het enige wat ik weet is dat de Kamer een, uh, het voortouw heeft genomen dat de Kamer een debat wil gaan voeren. En dat de Kamer het nuttig vindt om daar bepaalde verkennende werkzaamheden te laten verrichten. Nou, die verkennende werkzaamheden die mij door de Kamervoorzitter zijn aangereikt, die zal ik doen en aan de Kamer presenteren. En ja, dat is wat er gaat gebeuren. Kamp is door de Tweede Kamer gevraagd als verkenner. Tijdens een persconferentie gisteravond zei Kamp dat hij wel begrijpt... waarom ze voor hem hebben gekozen. Ik denk dat ze ontdekt hebben dat ik vroeger jarenlang... bij de katholieke verkenners heb gezeten. En dat ze daarom dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn. Volgende week donderdag moet Kamp zijn gesprekken hebben afgerond. Dan debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de formatie. Jolanda Sap blijft aan als leider van GroenLinks. Ze had gisteren een gesprek met de partijtop over de grote verkiezingsnederlaag. Conclusie: ze hoeft niet op te stappen en een commissie gaat de nederlaag evalueren. U hoort stap.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 Wat voor mij altijd meespeelt is uh, dat je ook kijkt of je de partij daar echt mee dient. En waar ik me erg door gesteund heb gevoeld is dat ik natuurlijk in juni uh, een heel ruim mandaat van de leden heb gekregen. 85% van de leden heeft toen voor me gestemd. En ik heb ook gisteren en vandaag uh, ontzettend veel mailtjes en sms'jes ontvangen van leden die me hebben gevraagd om vooral door te gaan. De partijvoorzitter van GroenLinks, Wening, houdt ondanks de verkiezingsnederlaag vertrouwen in SAP en neemt haar niets kwalijk. We vinden dat ze op een eerlijke manier inhoudelijk campagne heeft gevoerd. En ik heb echt diep respect voor de passie waarmee ze toen we ook al op, op achterstand stonden. Het land in is getrokken om elke kiezer te overtuigen. En natuurlijk hadden we veel liever veel meer zetels gehad. En is het heel teleurstellend. Maar we zeggen ook van ja eigenlijk we hadden wat langer tijd nodig om, om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. En daar gaan we de komende tijd heel hard aan werken met elkaar. De commissie die de nederlaag zal evalueren komt onder voorzitterschap van de Amsterdamse wethouder van S. Maar wat betekent het voor SAP als blijkt dat ze fouten heeft gemaakt? Nou ja, ik ben van het type die altijd bereid is te leren en altijd open staat voor suggesties. Uh, maar ik heb er vertrouwen in dat ik de juiste vrouw ben uh, om de partij ook verder te leiden. Dat, dat heeft ook gemaakt dat ik deze beslissing heb kunnen nemen. Ik ben gemotiveerd om er heel hard aan te werken. Maar natuurlijk, leren kan je altijd. Ook vannacht is in de Egyptische hoofdstad Cairo gedemonstreerd tegen de film waarin de profeet Mohammed zou worden beledigd. Bij eerdere protesten zijn bij de Amerikaanse ambassade al 400 mensen gewond geraakt. Deze Egyptenaar pleit voor een internationaal verbod op het beledigen van de islam. Hij zegt dat de film niet de eerste Er zijn Er moet een om insulten de islam te stoppen. Egyptische president Morsi zegt dat de gewelddadige protesten de band tussen Egypte en de wereld in gevaar brengt. Daarom zal Egypte de protesten niet accepteren. These kind of acts jeopardize the relationships between people and the world. We are not in any way we are not accepting those acts. We are against those acts. Dieptepunt van de protesten is de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië, toen betogers het Amerikaanse consulaat in Benghazi bestormden. De Libische premier veroordeelt de protesten. Volgens hem zit de Amerikaanse regering niet achter de volgens hem wel beledigende film. The American government has nothing to do with it. Somebody made a film and they put it on YouTube and it was very offensive, for sure. But that doesn't justify to have to take these violent actions. Or, or and, and de and premier zegt dat het daarom onbegrijpelijk is dat de betogers Amerikaanse doelen aanvallen. Demonstreren mag, maar dan wel zonder geweld. Een van de acteurs in de film Innocence of Muslims zegt dat ze misleid zijn door de filmmaker. Ze dachten dat ze meededen aan de opnames van een historische avonturenfilm in de Arabische woestijn. We were filming a film that was in an era of 2000 years ago called Desert Warriors. And it was just a film about the way things were back then. I think what he did to us was wrong. And um, perhaps we can all learn a lot from this. I don't know what I'm going to do. Actrice zegt dat ze haar lesje wel geleerd heeft. Maar we weten nog niet welke stappen ze gaat nemen tegen de filmmaker... die trouwens inmiddels is ondergedoken. De Brit die de moordpartij van een gezin in de Franse Alpen ontdekte, heeft voor het eerst een interview gegeven. Tegen de BBC vertelde de voormalig RAF-piloot dat het plaatsdelict wel een scène uit een Hollywoodfilm leek. Als iemand kut had gezegd en iedereen was opgestaan en weggelopen, had het zo gekund. Maar dit was helaas echt. I've never seen people who've been shot before for real, more the Hollywood stuff, but actually it seemed to me het was gewoon een Hollywood scene. En als iemand had gezegd. en iedereen ging op en kwam weg. dan zou het het hebben. Maar onfortunately, het was real life. Aanvankelijk dacht hij nog dat er een ongeluk was gebeurd. Maar na een tijdje realiseerde hij zich dat de verwondingen niet overeenkwamen. met die van een ongeval op een parkeerterrein. Ik begon te nemen van de mensen in de buurt became fairly evident that the injuries of the people inside didn't match what one would think people would be like from a car accident in a car park Toen de politie realiseerde dat het om een bloedige schietpartij ging was hij bang dat de dader nog in de buurt was en hij het volgende slachtoffer zou zijn Now I was kidding around a little bit anxious because I thought maybe there's just some crazy person in the woods because the whole area is wooded it's just a sort of car park in a wooded area and I was I then started scanning the woods to see whether there was some nutter of who knows what with a gun. En I was going to be the next person shot. Was it een. Uh, some soort of hunter with a high powered rifle shooting from a distance of what? Hij zegt dat hij heeft rondgekeken tussen de bomen of er een of andere gek met een pistool rondliep. Het is nog altijd een raadsel, wat het motief is voor de moordpartij in Frankrijk. Een moord op twee broers in Bonaire in 2005 wordt opnieuw onderzocht. Twee inwoners van Bonaire zijn veroordeeld. Maar nu wordt er aan getwijfeld of ze ook wel echte daders zijn. Volgens een advocaat Geert-Jan Knoops is er sprake van een rechtelijke dwaling. Een van die twee heeft, naar nou nu blijkt, een valse bekentenis destijds afgegeven. En de ander uh, is nooit in onze visie op de plaats van de delict geweest. En dat is door middel van nieuw forensisch technisch onderzoek aannemelijk gemaakt. Dan moet u denken aan... Uh, telecomgegevens die wij pas later in bezit hebben gekregen. Maar ook een computeronderzoek, wat uitwijst dat een van die twee veroordeelden die avond achter zijn computer thuis zat. Knoop zegt dat er nu twee nieuwe onderzoeken komen. Eén aan de rechtercommissaris Bonaire, die onder meer onderzoek gaat doen naar een valse bekentenis van een van de twee veroordeelden. Maar ook naar de alibis van de twee veroordeelden. En anderzijds een nieuw tactisch onderzoek door een nieuw politieteam... dat vanuit Nederland zou worden ingevlogen... onder leiding van een Nederlandse officiepositie... die niet eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. De zaak staat bekend als de Spelonkzaak... genoemd naar het gebied waar de moord is gepleegd. Een van de veroordeelden zit nog vast... de ander heeft zijn straf al uitgezeten en is inmiddels vrij. New York gaat de verkoop van grote bekers frisdrank verbieden. Het gaat om bekers waar meer dan een halve liter in kan... De burgemeester van New York, Bloomberg, noemt de maatregel de grootste stap die een stad ooit genomen heeft in de strijd tegen overgewicht. Het zal uiteindelijk levens redden, zegt hij. This is the single biggest step any city I think has ever taken to curb obesity, uh, but certainly not the last step that lots of cities are going to take and we believe that it will help save lives. Beginning March 12th, sugary beverages will no longer be sold by food establishments in portions greater than 16 ounces. Op straat is het verbod niet goed ontvangen in New York. Deze vrouw zegt dat iedereen het recht heeft om te drinken wat hij wil. Bloomberg zegt dat het niet de bedoeling is om frisdrank in het algemeen te verbieden. Het gaat alleen om de grootte van de bekers. This is nothing to do with banning your ability to buy as much as many sugary drinks as you want. Simply the size of the cup that can be used. It cannot be greater than 16 ounces. Ja, waar komt het op neer? Bioscopen, restaurants en eh, eh, cafés mogen de grote bekers frisdrank niet meer verkopen. Ondernemers maken zich zorgen, zegt een woordvoerder van de winkeliersvereniging. Those businesses that are affected: restaurants, movie theaters, food carts, delis. They're very concerned that an important product that the people want is being taken away from them. Eerder trad New York ook al op tegen roken en vet eten. Dan nog naar het financiële nieuws. Gisteren draaide Wall Street een goede dag nadat de Amerikaanse centrale bank de Fed bekendmaakte... dat die via de banken iedere maand zo'n 40 miljard dollar in de Amerikaanse economie gaat pompen. De maatregelen moet leiden tot een sterker herstel van de economie in Amerika... De Jones sloot gelijk 1,6% hoger. En de Nasdaq tegen 1,3%. Ook de Aziatische beurzen vieren op na de bekendmaking van de Fed. De en nikkei staat momenteel op een winst van 1,4%. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Het is uh, bijna kwart over zes. We gaan gelijk naar uh, Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je? Ik. Ja. Op de Westen terrein, dat is een enorm terrein... en daar ben ik een beetje in het donker beland. Ik zie wapperende vlaggen. En dan ineens voor mij verrijst een tijdelijk kasteel. Een kasteel van stijgerpijp en ijzer. Want hier wordt het Davis Cup toernooi gespeeld. Ik zie een grote Nederlandse vlag, een grote Zwitserse vlag... Want hier wordt dit weekend volop getennist. Ik kom nu boven op tribune C. En inderdaad, hier is de koord. Er ligt een groot zeil over het gravel. Want het, er was nergens plek, begreep ik, in Ahoy niet, in Gelderdom niet. En dus hebben ze hier een tijdelijk uh, tennistoernooiveld gebouwd. Het is werkelijk een enorme tribune met honderden en honderden blauwe klapstoeltjes... Daar uh, stikt het ook van de sponsorborden omheen natuurlijk. Je mag hier, staat een groot bord verboden te bellen. En we spraken net de portier aan de ingang. En die kreeg al een oproep omdat er iets omgewaaid was. Want ja, het is natuurlijk wel een beetje de grote verzoeken, hè. In september in de openlucht zo'n toernooi spelen. Oh, hier staat een doos, jongens. Er staat hier een doos midden op de trap. Wacht even. Dat moet je natuurlijk met mij in de buurt nooit doen. Een doos zomaar neerzetten. Die moet open. Zit daar nou in? Kleine zakjes. Die moet ook al. Ah, poncho's, ja. Oh jee. Po poncho's oh jee. van de sponsor. Nou, dan nou weet je het wel. Ja, nou We gaan straks onder andere spreken met onze sportcollega over die Davis Cup. We gaan het ook hebben met de organisatie over dit enorme bouwwerk wat hier is neergezet. Ik dacht toch zeker een meter of 15, 16 hoog. Um, uh, en of dat, dat allemaal wel goed gaat. En ook of dat dat allemaal wel betaald kan worden. Want uh, waarom niet toch gewoon ergens dan een flinke sportzaal opgezet? Zocht, die hebben wij toch ook, sportpaleizen, zeg maar. Daar gaan we het onder andere over hebben, maar ja, tennis en radio... daar moest ik vanochtend op weg hierheen ook aan denken. Tennis en radio, en toen dacht ik ineens aan dat ik jaren geleden... ook bij zo'n belangrijk tennistoernooi in Nederland was. En toen zat daar op de tribune een grote man met een nog grotere snor. Zijn naam is Beb van Hout, met DT, zei hij er altijd bij. Hij deed jarenlang het tennis voor NOS Radio... Ik heb het een keer meegemaakt, toen zat hij zo intensief naar de wedstrijd... en van alles op de tribune te kijken dat hij zijn koptelefoon had afgegooid... en dus ook niet de woedend fluitende regisseur Ferry de Groot had gehoord. Totdat op het allerlaatste moment hij door had dat hij allang in de uitzending zat... Beb van Hout met DT greep de koptelefoon... bracht het lulijzeren, zoals hij het plachtte te noemen, bij de grote snor. En die grote snor begon dan te dansen over de kop van die microfoon. En dan kwamen me daar toch rollende woorden uit... dat je voelde dat je zelf op zo'n grote tribune zat. Luister naar een fragment van de Davis Cup uit 1989... die werd gespeeld in Stoetkaart. Het is 6-5 geworden, Erik Jelen, 40-15 zijn service, bracht de voorsprong voor Duitsland op 6-5. De spelers zijn op het punt om weer naar hun speelhelft te lopen. Ik zie daar Jelen al lopen, Becker staat nog even bij de stoel en de Zweden maken nu ook aanstalt om weer aan het spelen te gaan. 6-5, en we krijgen de service van uh, Anders Jaruud, die zijn service moet vasthouden, want uh, als hij zijn service verliest, is de wedstrijd meteen afgelopen, en komt Duitsland in de Davis Cup finale op een voorsprong van 2-1. Maino, trek die ja. poncho maar aan. Ik uh, heb het weer er even ja. bij gepakt. Een zwakke nou, frontale een storing, trekt vandaag van west naar oost. Oh, Gaat oh, gepaard je, met oh, regen. Je, maar... Weet je wat nog erger is? Het is helemaal geen poncho. Oh. Wat er is het valt dan? aardig teken? Ja, het is hier een of andere bank. Ik zal hem niet noemen die zich lieert met deze, maar wat is het? Het is een soort plastic een mutsje. Ja, niks. Ik weet, een mutsje ja. Ik denk dat het een mutsje is. Okay. Ik heb geen idee wat ik ermee moet doen. Weet je wat mijno? <laughs> ik... Zoek jij dat even uit? Ja? <laughs> dan spreek ik je later. Ja. Hoi. Hoi.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 Forget about you. The good love, the good life, the good bits are for free. Raccoon met Took a Hit. Het is acht minuten voor, half zeven. We luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Overleden Amerikaanse astronaut Neil Armstrong. De eerste mens die op de maan wandelde. Werd gisteren herdacht in een dienst in de kathedraal van Washington. Voor de ogen van de wereld, nu in naar ruimte. To the moon and to the planets beyond. Aanschouw de ruimte, kijk omhoog naar de maan, de planeten. Geen vijand mag er ooit bezit van nemen... en het is onze vlag van vrijheid en vrede die er zal wapperen. Het waren deze woorden die president John F. Kennedy 50 jaar geleden uitsprak... Amerika moest de ruimte veroveren, te beginnen bij de maan. En de eerste man die voet zette op de maan was een Amerikaan. Het was op 20 juli 1969 dat astronaut Neil Armstrong op de maan de historische woorden uitsprak. Armstrong overleed vorige maand, 24 augustus, op 82-jarige leeftijd... In de kathedraal van Washington namen de Verenigde Staten gisteren... met een grote ceremonie afscheid van deze Amerikaanse held. Charles Bolden, directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... verwees naar Armstrongs woorden op de maan. Neil zal in onze herinnering blijven als de man... die de eerste stap zette op een andere wereld ver van ons vandaan It was courage grace and humility He his life that him above the stars. Zijn moed waardigheid en bescheidenheid verhieven hem naar een plaats boven de sterren Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter en Mars. In other words, darling, kiss me. Fly me to the moon. Nieuw Armstrong krijgt vandaag op zijn verzoek een zeemanschaf. Door naar de PvdA en de VVD. Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is... lijken de PvdA en de VVD tot elkaar veroordeeld. In de provincie Drenthe werken ze al jaren met elkaar samen. En sinds de laatste verkiezingen zelfs zonder hulp van andere partijen. Joris van de Kerkhof. Tanja Klip, VVD, zeven jaar gedeputeerde. En Rijn Munningsma, Partij van de Arbeid, nu vijf jaar gedeputeerde. Ze kennen elkaar al als lokaal bestuurder. Maar in de provincie werken ze nu sinds de laatste verkiezingen samen... Twee gedeputeerden van de Partij van de Arbeid en twee van de VVD. En je moet elkaar af en toe wat ruimte geven, zeggen ze. Hier aan het tafeltje in Utrecht, waar ze zijn voor een uh, vergadering met allerlei andere bestuurders van provincies uit de rest van het land. Hier aan dat tafeltje mijmeren ze over wat hun samenwerking kan betekenen voor de samenwerking van PvdA en VVD. In Den Haag. Het aardige van Drenthe is dat waarom kunnen VVD'ers en socialisten elkaar aardig vinden? Omdat in essentie de meeste mensen in Drenthe, wat wij noemen Drentse vorm zijn. He, van niet, niet zwaar orthodox op de hand, maar toch vooral proberen om in hun eigen dorp of in hun eigen stad te zeggen... wij willen wel compromissen sluiten als die redelijkheid van vooruitgang er maar in zit. Het mooie is, als jullie aan het praten zijn, aan het eind van de zin... dan gaat het hoofdje een beetje schuin naar elkaar toe... en het is een beetje alsof je een instemming vraagt van de ander. Die mag u geven, je mag er ook tegen ingaan. We zijn het niet altijd eens. Maar een mooi voorbeeld, wanneer je de energiewoordvoerders hoort... van de politieke partijen, en die heb ik de afgelopen weken... vaak met elkaar in debat gezien, dan zie je dat als je over een paar... details heen stapt, dat nou zo'n onderwerp is, waar alle partijen... en zeker ook de VVD en de Partij van de Arbeid... het heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, eens kunnen... Worden. En zo zijn er veel meer onderwerpen waarbij als er een wil is die weg om tot elkaar te komen eigenlijk misschien met veel praten maar wel voor het oprapen ligt. Het is vooral goed samenwerken, bereid zijn om een beetje in te leveren. Is er ook iets nodig, dat begrijp ik eigenlijk wel van u, dat je vooral goed met elkaar overweg kunt en dat je de rest van de partij dan meeneemt samen weekendje weg of zo? Ja, om dan te bungie jumpen, weet ik veel. In het begin heb je ook een keer gevraagd van of wij persoonlijk zeg maar, heel veel dingen gezamenlijk doen en, en, en hele intensieve relaties hebben. En ik denk dat dat, dat eigenlijk niet aan de orde is. We gaan zelden met elkaar een weekendje weg. Maar je, maar je investeert er wel in dat op het moment dat je een probleem uh, ziet, dat je. Misschien hoort het ook wel bij, bij Drenthe, maar dat je op dat moment zegt van hé, hey, we gaan even een kop koffie drinken om, uh, uh, en, en we praten daar even over. En we, we verkennen op dat moment waar een mogelijkheid ligt van een duurzame oplossing waar je niet morgen weer op terug hoeft te komen. Maar misschien ligt dat niet alleen aan Drenthe, want ik denk dat die kansen er ook heel erg zijn in uh, gewoon de landelijke politiek. En uh, ik denk dat wij hen maar uh, heel veel succes moeten wensen en voor tips altijd langskomen. En er zijn in Drenthe nog wel voldoende plekken... waar ze elkaar beter zouden kunnen leren kennen. Drenthe is voor veel dingen geschikt... maar zeker om elkaar diep in de ogen te kijken... en rustig een aantal problemen te bespreken. Dus ze zijn van harte uitgenodigd. Dank jullie wel. Oké, okay, dank je. Goede reis terug. Ja, ik noem maar. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Het Nederlands honkbalteam heeft bij Europese kampioenschappen... ruim gewonnen van Zweden, deden ze met de 17-1...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 Dan de Nederlandse tennissers. Die beginnen vandaag aan het lastige Davis Cup-duel met Zwitserland. In Amsterdam begint Timo de Bakker straks om 11 uur tegen de nummer 1 van de wereld, Roger Federer. Geen eenvoudige opgave, maar de bakker kijkt er naar uit. Zeker. Uh, heel veel zin om uh, op te spelen. Ik, dat ik risico's zou moeten nemen, zal duidelijk zijn. Uh, ik zal het niet op mijn standaardspel gaan winnen. Dus uh, ik, ja, het enige wat ik kan doen, is het hem zo lastig mogelijk maken. En hem uh, voor ieder punt zo hard mogelijk laten werken. Ik denk dat als ik kansen krijg, dat ik er gewoon voor moet gaan. En uh, of dat nou lukt of niet, weet je. Uh, ik zal ervoor moeten gaan, want uh, als ik het uh, puur op de rally uh, rustig ga spelen, zal ik het niet winnen. De captain van het Davis Cup team, Jan Siemerink, denkt dat het een geweldig weekend gaat worden. Heel veel mensen hebben het toch uh, gehad deze week ook over Federer, komt hij wel, komt hij niet. Je voelt die hype, voel je eigenlijk helemaal uh, ook, uh, ook in ons team, maar ook eromheen. De fans staan erop te wachten, nou die kunnen hem dan eindelijk in, in levende lijve zien tegen, tegen onze beste Nederlandse tennissers. Dus dat verwacht ik dat dat uh, gaat gebeuren. De wedstrijd tussen de bakker en vederen begint straks om 11 uur. Heeft Mino Remmer al even kunnen horen bij het westergastterrein waar de wedstrijd gespeeld gaat worden? Zo dadelijk meer van hem. Daarna, na die wedstrijd om 11 uur, speelt Robin Hazen tegen Stanislav Wawrenka. Radio 1, het nos journaal. Maar eerst, wat Meegens, Goedemorgen. Goedemorgen. In zijn verkenningsronde voor de kabinetsformatie ontvangt Henk Kamp straks als eerste VVD-leider Rutte. Kamp praat daarna ook met andere lijnstrekkers. Werd gisteren aangesteld als verkenner. Paus Benedictus brengt de komende dagen een bezoek aan Libanon. Ondanks grote spanningen in de regio. Doel van de reis is het benadrukken van de eenheid tussen de verschillende christelijke stromingen. en om de vrede te onderstrepen tussen christenen en moslims. President Obama heeft zijn Jemenitische collega bedankt voor de veroordeling van de aanval op de Amerikaanse ambassade in Sanaa. Betogers probeerden gisteren de ambassade binnen te komen. Daarbij zouden minstens vier doden zijn gevallen. De demonstranten zijn woedend vanwege een Amerikaanse anti-islamfilm. Bewoners van een flatgebouw in Breda zijn vanochtend vroeg geëvacueerd... omdat in het gebouw brand was uitgebroken. Brand was vrij snel onder controle, maar er was zoveel rook... dat dertig bewoners de flat uit moesten. Ze zijn opgevangen in een zorgcentrum in Breda. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. In het oosten is het nog vrijwel onbewolkt. Maar vanuit het westen neemt de bewolking overal toe. De temperatuur ligt rond 11 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. In de ochtend is het grijs en vanuit het noordwesten gaat het af en toe regenen. In de middag volgen er opklaringen, maar ook enkele losse buien. Het wordt maximaal 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west tot noordwest en blijft flink aanwezig. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. Aan zeeën op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. In de nacht is het overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui voorkomen. De temperatuur zakt naar een graad of 11 Morgen start de dag met veel bewolking. Gedurende de dag komt er vanuit het zuidwesten de zon er steeds beter door. Het blijft overal droog en het wordt circa 18 graden. Zondag wordt een droge dag met regelmatig zon. Met gemiddeld 20 graden wordt het iets warmer dan vandaag en morgen. Ook maandag lijkt een prima weerdag te worden, maar daarna neemt de buienkans flink toe. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC.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 Deen.nl en breng uw stem uit. Hartelijk dank. Goedemorgen het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tegenwoordig pinnen we alleen nog met een pas met een chip erop. Het nieuwe pinnen heet dat. En die chip op de kaart zou een stuk veiliger zijn... dan pinnen met de magneetstrip, wat we voorheen deden. Maar ook het nieuwe pinnen blijkt niet helemaal veilig. De Nederlandse organisatie die het heeft ingevoerd zegt... naar aanleiding van Britse onderzoek... dat criminelen in het buitenland het systeem kunnen kraken. En ze kunnen zo geld van je rekening afschrijven. Ik heb nu contact met Chris Verhoef, hoogleraar Informatica. Meneer Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat? Wat weet u daarover? Uh, nou, uh, als je gaat pinnen in een winkel bijvoorbeeld... of je gaat geld halen... Uh -huh. dan wordt er een, ja, een bonnummertje gemaakt... Uh, zodat uh, je zeker weet dat je niet nog een keer precies hetzelfde kunt doen. Je ja, zou kunnen zeggen dat bonnummertje is een volgnummer 1, 2, 3, 5. Maar... 1, 2, 3, 5 kun je raden, dus je moet dat bonnummertje, uh, ja, dat moet wat moeilijker, je moet je eigenlijk voorstellen dat, uh, dat je eigenlijk heb je een loterijmachine nodig hebt, je als een heel groot ding met balletjes en elke keer moet je een trekking doen en dat willekeurige nummer wordt je bonnummer, zodat niemand het kan raden. Dan ja. nou, kun je natuurlijk niet een loterijmachine daar neerzetten voor elke transactie, want dat zijn vele miljoenen, tientallen miljoenen per dag. Dus dat moet je programmeren. En nou zijn er heel veel mensen die niet weten... hoe je een loterijmachine moet programmeren. Want dat is namelijk ook erg moeilijk. En de producenten van uh, die point-of-sales terminals... Hè, die dingetjes waar je pincode op intikt... Uh, of van, uh, van die, van, van die betalenautomaten die weten niet altijd hoe je dat moet programmeren. En als je dat zwak doet, als je dat slecht doet... dan kan... Iemand die slim is, bijvoorbeeld een beetje wetenschapper... die kan dan raden wat het bondnummertje zal zijn. Want, en, want daar zit toch een bepaalde logica in? Maar... Ja, je moet je zo voorstellen... het is echt moeilijk om willekeurige getallen... en willekeurige tekenreeksen, om die te produceren. Daar moet je echt voor snappen hoe dat werkt. Uh, een programmeur kan dat in principe niet zelf bedenken. Zo ja. moeilijk is dat. Uh, en dan moet je gewoon ja uh, gebruik maken van de wetenschap op dit gebied, dat heet cryptografie. En als je dat niet goed kunt en als je denkt van nou, ah, dat doe ik ook wel eventjes, dan gaat dat mis. Nou is het probleem dat uh, uh, het eisen en wensenpakket van deze wereldwijde EMV. Uh, daar hebben ze een vrij zwakke eis opgenomen voor dat bonnummertje. Uh -huh. En als een programmeur dat dus moet gaan maken, dan leest hij die eisen en denkt hij, oh ja, dat kan ik ook wel. Uh, en een wat slimmere programmeur denkt van, ja, maar ja, als ik dat zo doe, dan kan je dat raden. Yeah. Dus ik doe dat wat moeilijker. En een hele slimme programmeur die denkt, daar heb ik een cryptografisch algoritme voor nodig en dat trek ik uit de kasten, dat gebruik ik. Uh -huh. Nou, en al die varianten, die blijken te zijn aangetroffen bij grote producenten. En nou, dan komt er daarna een heel moeilijk verhaal... wat de Britse wetenschappers hebben gedaan... om de zwakte in dat bonnummertje te exploiteren, zoals dat heet. En dat blijkt mogelijk te zijn. Dus blijkt en... het mogelijk om, om, daarmee, uh, om het te kraken en dus te gaan frauderen? Wat er dan mogelijk is, dat is dat je een betaling die reeds is uitgevoerd... Dat je die nog een keer kunt uitvoeren. Hmm. Wat, wat betekent dat concreet voor mensen die um, pinnen met, met op deze manier? Nou, uh, uh, het onderzoek van de Britse wetenschappers is uitgevoerd naar aanleiding van iemand van een, uh, die uh, zeg maar uh, op het standpunt stond van hey, uh, er is uh, een aantal transacties uitgevoerd, die heb ik niet uitgevoerd. Ja. Uh, en de bank weigerde uh, het geld terug te betalen. Toen hebben de Britse wetenschappers die hebben al die bonnummertjes opgevraagd en die ontdekten dat er een heel simpel systeem in die bonnummertjes zat. Uh, en uh, wat het betekent voor consumenten is dat uh, uh, als er ja spooktransacties plaatsvinden... als er transacties plaatsvinden die niemand kan verklaren... Uh, dat ze dan uh, uh, wel eens in het kou kunnen staan. En dat, omdat de bank ervan uitgaat dat hun systeem veilig is. En dat, ja. is een, uh, dat is heel vervelend. Uh, nou is het natuurlijk ook zo dat er wel eens fraude gebeurt. Hè? Er zijn twee hele bekende soorten fraude. Dat noemen ze shouldering. Dat is dat mensen over de schouder meekijken. kijken. kijken. Ja. En dat is family fraud. En dat is dat ja, een familielid de pincode code ook kent en toch stiekem... Een afschrijving doet. Maar als je die twee dingen kunt uitsluiten, dan zou je, wat mij betreft, als bank gewoon grootmoedig moeten zijn en moeten betalen, omdat het systeem dat men zelf als onfeilbaar heeft uh, gekendschetst, dat is dus niet onfeilbaar. Niet langer, nee, nee. Nee, nou ja, dit is de keer, want er gebeuren elke keer ook met de emv dezelfde Britse wetenschappers hebben uh, in februari 2010 ook een ander probleem uh, uh, kenbaar gemaakt. En toen kon je met een willekeurige pincode gewoon geld eraf halen. Ja. En nu kun je weer het bonnummertje voorspellen. En zo is er een hele rij uh, aan uh, problemen met die ding. Meneer Verhoef, um, het is me duidelijk. Het was ingewikkeld, maar toch is het me duidelijk. Dank daarvoor. <laughs> Chris Verhoef, hoogleraar Informatica. Over het nieuwe pinnen dat toch opnieuw niet veilig is. Dan, ze staat bekend onder haar bijnaam, de Blade Babe. Daar heb ik het over. Malou van Rijn. Met die blades liep ze tijdens de Paralympische Spelen... een wereldrecord op 200 meter. En ze ook nog zilver op de 100. En dat terwijl ze pas twee jaar geleden begon met hardlopen. Van Rijn leverde daarmee een unieke prestatie. Eerder deze week werd ze al geridderd. En gisteravond was de huldiging in haar woonplaats Purmerend. We gaan iets bijzonders doen vanavond, want jullie hebben hier in Purmerend een olympisch kampioene. De huldiging van Marlou van Rijn hier op de Koemarkt in Purmerend, waar het hartstikke druk is. Nou, dat komt ook omdat hier een feestweek is. De harddraverij wordt hier gehouden. Rennen met paarden, met karretjes erachter door het centrum. Zilveren medaille op de 100 meter. Korte huldiging. Veel publiek, enthousiast publiek ook. Een publiek dat haar overigens eigenlijk helemaal niet kende. Weet u wie er gehuldigd wordt? Nee, ik zou het niet weten. Wordt gehoord van Marlou van Rijn? Sorry van wie? Van de politieke partij? Geen flauw idee. Nee, weet ik ook niet. De Blade Babe wordt ze wel genoemd. Geen idee. Wie is dat? Ze won goud en zilver op de Paralympische Spelen. Ah, echt waar? Hardlopen. Oké, dat heb ik trouwens wel gelezen. Ken je haar bijnaam? Nee, helaas niet. Blade Babe.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 En dan kom ik onderweg naar dat café tegen Frank Jol. De man die haar protheses maakt. Die haar bleeds ook maakt. Ja, dus het is natuurlijk heel belangrijk om goed materiaal te hebben. Als je in haar geval moet sporten, heb je, is, het, is het heel belangrijk om goede spullen te hebben. Net als een goede wielren, een goede en een goede fiets hebben. Een goede kreur, een goede auto nodig hebben. Heb ja, zit er zitten dus nodig. verschillen tussen die bleeds. Er zitten wat verschillen tussen jou. En wat is het geheim van de bleeds die jij maakt?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 En we mogen het best langzaamaan eens een beetje voor haar klappen hoor. Dat mag best. Dat mag best voor net. en En geklap wettig. Kinderen van gescheiden ouders dan, die hebben het moeilijk. Een website wil nu de helpende hand reiken. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst verkeersinformatie. John Bakker, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, het is, ja nee, heel rustig. Het is vrijdag, dus op dit moment nog geen files verwachting is ook dat het niet al te druk zal worden. Als we de 30 kilometer halen, zal het om ongeveer half negen zijn. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, het was geen poncho. Nee. Was het wel een mutsje? I know. Nee. nee, joh, het is een zakje. Ik zit dus op een blauw stoeltje in uh, het uh, tijdelijke sportpaleis... voor de Davis Cup in de Westergasfabriek. En aan de ingang vond ik dus een doos met allemaal kleine... Ik dacht, het is een poncho, handig in september als je naar het tennis gaat. <lacht> maar je moet dus het plastic zakje openmaken. Dan komen daar twee sticks uit van de sponsor. Het is een bank. Ik zal de naam van de bank niet noemen, maar er staat dan onder... The Bank for a Changing World... Ik denk dat deze bank zich wat bescheidener op kan stellen naar wat we hebben gezien, wat deze bank teweeg heeft gebracht in de wereld. Maar goed, het zijn twee opblaasbare sticks. Er zit een rietje bij en dan moet je ze opblazen. <lacht> en als daar heb je dus twee sticks van een 40 centimeter. En die moet je dus, er staat er op de verpakking dat je ze tegen elkaar moet slaan. Er staan hier 6.000 stoeltjes. Dan moet je je voorstellen dat tijdens zo'n tenniswedstrijd... de Davis Cup, 6.000 mensen... Wow! Oeps. Bijne... Ja, de mijne waait weg. Nou, met deze Zuidwester kom je deze sticks van de bank tegen... in Amsterdam-Noord, denk ik, aan het einde van de Davis Cup. Maar goed... Ja, het is bedoeld ter verhoging van de feestvreugde zullen we maar zeggen. Uh, ze hebben hier een tijdelijk stadion gebouwd. Ik zei het, al 6000 stoeltjes in de openlucht. Er ligt nog een groen zeil over het gravel. Want er wordt hier gespeeld, in tegenstelling tot Rosmalen elk jaar... wordt hier gespeeld op gravel. En in Rosmalen is dat gras... En de Cup begint inderdaad vandaag. Je zei het er straks al tussen Nederland en Zwitserland. En op het spel staat natuurlijk een ticket voor de wereldgroep. Het hoogste niveau van het internationale landentennis... en speciaal voor de ontmoeting tegen Zwitserland... is dus dit tijdelijk stadion gebouwd op het westen-gasfabrik-terrein. Um, Roger Federer gaat spelen. Um, 11 uur inderdaad de eerste wedstrijd. Ja, er is nog helemaal niemand. Straks gaan we spreken, onder andere met uh, onze eigen Mark Brasser. De commentator die uh, de wedstrijd gaat volgen. Waarom nou op gravel en niet op gras? Waarom niet gewoon in Rosmalen misschien? En uh, straks komt ook Cheng Schalke nog langs. Daar gaan we ook mee spreken. Maar eerst straks maar eens uh, luisteren naar de eventmanager. Want zo'n terrein kan niet zonder natuurlijk. Om te vragen waarom in de open lucht, waarom op gravel en waarom in Amsterdam. Zou dadelijk meer van Mino Remmers. Daar gaat hij weer. Oh. I fold the pieces paper en I put it in my pocket cuz I love that the world's first rocket in die. Nee toen Francisco, met Rocketship hoort u. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Kinderen van gescheiden ouders zijn vaak de gebetenhond. Om hun positie tussen ruziende moeders en vaders te verbeteren... heeft de stichting Villa Pinedos, een virtuele plek voor jongeren van gescheiden ouders, iets bedacht. Kinderen kunnen vanaf vandaag op de website een brief downloaden... waarmee ze hun ouders tot de orde roepen. Ik heb contact met Marcia Pinedo, is van de stichting... die ook haar naam draagt. Goedemorgen. Goedemorgen. Vrouw Pinedo, wat staat er dan in die brief? Dit is een uh, brief. In de brief staat is, dit is eigenlijk een wake-up call voor uh, gescheiden ouders. En um, hij begint eigenlijk deze brief met... Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voeden. Wij zijn 70.000 kinderen per jaar... die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in... Alles wat veilig en vertrouwd was, wordt ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen naar een andere school. wennen aan jullie nieuwe liefdes. En in het ergste geval één van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn. Wij willen zo graag allebei onze ouders in ons leven. Wij, de twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn. trots zijn als we goede cijfers halen. En als we willen weten, alles willen weten over ons eerste gebroken hart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 Dat is een deel van de brief die te ik download Ja, ik, ik, ik, het maakt wel indruk, moet ik zeggen. Um, zoals u het zo voorleest, in ieder geval bij mij. Um, ik kan me voorstellen bij luisteraars ook. Zeker bij um, kinderen die zelf gescheiden ouders hebben. Maar wat ik me wel afvraag, ja. is of, ouders, of, of dit doordringt tot ouders. Omdat ze uh, vaak zelf ook wel weten in welke rotzooi ze zitten... en, en wat het voor hun kinderen betekent. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, juist omdat ze zo midden in die rotzooi zitten, kan je soms helemaal niet meer zien wat het effect nou is van je eigen gedrag. En dat is dus echt de reden dat we even met een, een, een brief in dit geval, de ouders willen wak wakker schudden. En op onze site zijn allemaal verhalen te lezen ook van, van jongeren, echt over wat het met hen heeft gedaan, de scheiding en hoe het beter kan. Ja. En ja, daarmee hopen we een, een, een beweging in gang te zetten, dat, dat ouders eigenlijk uh, keuzes maken die in het belang zijn van kinderen. Mm -hmm. Zou het niet nog beter zijn als je die brief eh, persoonlijker maakt? Met, met, met de naam van het kind erbij? Ja, zeker. Want nu, is die, nu is die echt een open brief hè? aan ja. ouders. Ja. Hij is te downloaden. Kinderen kunnen hem overtypen, kunnen een eigen tekst toevoegen. Okay. Ze kunnen een handtekening bijzetten. Wat ze willen, dat is, is, een, is eigenlijk een steun in de rug... voor alle kinderen van gescheiden ouders... die een keer hun ouders willen laten horen van... hallo, ik ben er ook en luisteren naar wat er in mij omgaat. Duidelijk. Masha Pinedo, de brief is te vinden op vilapinedo.nl. Dank u wel. Hartelijk dank. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Joris Stoepneski is bij me, Goedemorgen. Goedemorgen. Twee dagen na de verkiezingen hebben de kranten het over de formatie. De Volkskrant vraagt zich af of Kemphane, VVD en PVDA zich tot partners transformeren. De krant zet een rij punten onder elkaar, waarin beide partijen elkaar vinden. Ja, zo schrijven ze dat er slecht nieuws is voor huurders, want de huren gaan omhoog. Studenten mogen ook even slikken, dat wordt lenen voor de studie. Tot zover de overeenkomsten trouwens, want een blik op de verkiezingsprogramma's legt vooral verschillen bloot, waarschuwt de Volkskrant. En volgens Trouw wordt het hier en daar, zelfs binnen de PvdA, als gunstig gezien dat de VVD de grootste is geworden. Andersom zou het moeilijker zijn, omdat het voor Rutte pijnlijk zou zijn om als premier plaats te maken voor Samsom. Dat is de analyse tenminste. Oud-PVDA-bewindsman Willem Vermeent... denkt dat de twee partijen er wel uit moeten kunnen komen. Uiteindelijk gaat het niet om de cijfertjes. Het gaat erom dat beide partijen zeggen, we gaan ervoor. Pas dan moet je echt onderhandelen en dat gaat, dan gaat het lukken, zegt Vermeent. Intro. Het AD zegt dat Rutte er geen gras over laat groeien. De VVD-leider heeft het touwtje stevig in handen genomen... na de verkiezingswinst, terwijl andere partijen feestvierden... of hun wonden likten. Schoof Rutte gisteren VVD'er Henk Kamp naar voren... als verkenner voor een nieuwe coalitie. Nou, tot zover het verkiezingsnieuws. Eh, ook ander nieuws in de kranten. Goed nieuws voor mensen die volgend jaar moeten afrijden. Het rijexamen wordt goedkoper, dat meldt de Telegraaf. Dat komt omdat de BTW op praktijk en theorietoetsen vervalt. Hoeveel goedkoper het wordt is nog niet bekend. Kandidaten danken het voordeeltje aan een wijziging... van de juridische status van het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs. Het duurste huis in Groot-Brittannië staat te koop... voor maar liefst 3. 374 miljoen euro. Oh. Niet eerder is daar zoveel gevraagd voor een woning. Dat meldt het AD. Het huis heeft 45 kamers en staat in het hartje van Londen. Voor dat bedrag krijg je een uitzicht over Hyde Park. Kogelwerend glas, een zwembad en een ondergrondse parkeergarage. Binnen is voor miljoenen aan bladgoud verwerkt. Oh, even sparen dus. Nou, dat is lelijk, daar hou ik niet van. Nee. De ruim 55 uh, 100 vierkante meter grote woning... was eigendom van de in 2005 geliquideerde Libanese premier Hariri. Na de aanslag werd het pand cadeau gedaan aan de Saoedische kroonprins... met wie Hariri al uh, veel zaken deed. Dan een zielig verhaal op de voorpagina van de Telegraaf. De krant schrijft dat de wereld van Richard Bartow woensdagavond instortte Bij een tankstop werd zijn auto gestolen. In zijn auto zat ook een hondje. Het allerbeste maaltje van zijn moeder van 77. Ik ga elke dag bij haar langs in het uh, verpleeghuis. En nam haar hondje dan mee. Rex heet hij. Tranen omgestolen, Rex is ook de kop. Het uh, zegt een emotionele Richard in de Telegraaf. Eergisteren was hij op weg terug toen hij weer stopte om te tanken. Hij liet de sleutel in het slot en toen hij ging afrekenen. Nog geen minuut later was zijn auto verdwenen en Rex dus ook. Nou, kijkt u uit naar het hondje. Het is een uh, wit, klein hondje met een bruin koppie, een heel lief snoetje... en een zwart bandje uh, om zijn hals. Rex heet hij. Dankjewel, Johan.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 Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinecheck.nl/slash zakelijk, dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De Nationale Dinecheck van VVV. Heerlijk genieten! Paul Carrick. Zijn lekkerste sauce. Nu verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick. Collected. De Free Record Shop, Dedicated. Dit is Radio 1.